met het NOS Journaal. De hackersgroep die gegevens van Odido-klanten heeft gestolen... heeft ook gevoelige informatie over kwetsbare klanten. De groep Shiny Hunters benaderde de NOS... en deelde de gegevens van zo'n 10.000 klanten. Met daarin ook persoonlijke details, zegt tech-redacteur Joost Gellevis. Het gaat om aantekeningen die klantenservice-medewerkers voor elkaar maakten om elkaar uit te leggen wat er met een bepaalde klant aan de hand was. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan betalingsachterstanden... of het feit dat iemand een bewindvoerder heeft. Nou, dat soort hele persoonlijke dingen die staan er ook in. En dat was tot nu toe nog niet bekend. En morgen verloopt de deadline voor het losgeld dat de hackers eisen. De Zwitserse overheid gaat zo'n 55.000 euro betalen... aan de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand of aan hun families. Daarmee moeten ze de eerste financiële klappen kunnen opvangen... zegt de Zwitserse minister van Justitie. Bij de brand in een café in Kranmontenaar kwamen 41 mensen om het leven. 115 mensen raakten gewond. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat China 120 vliegtuigen van het Europese Airbus bestelt. Merz maakte dat bekend tijdens zijn bezoek aan China. Eerder hadden beide landen al aangegeven dat ze meer willen samenwerken op economisch gebied. Volgens de bondskanselier komen er nog meer contracten aan met China. Het land is inmiddels de grootste handelspartner van Duitsland. Eerder was de VS dat, maar sinds de importheffingen van president Trump haalde China vorig jaar de VS in. In Amsterdam is voor de 85ste keer de februaristaking herdacht bij het beeld van het dokwerker. In 1941 staakten tienduizenden Amsterdammers drie dagen lang uit protest tegen het wegvoeren van ruim 400 Joodse mannen. Die februari staking sloeg destijds over naar de Zaanstreek, Haarlem, Utrecht en Hilversum. Het was de eerste grote daad van verzet tegen de Duitse bezetter. Het weer vanavond droog, vannacht koelt het af tot een graad of acht. In het noordwest kans op mist, morgen droog, in de ochtendzon, later geleidelijk meer wolken. En dan het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Lopen. En ik dacht, oeh, oeh, ik was meteen ondersteboven en jij onder, oeh, oeh En we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oeh, was dat mij zo goed.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 We Was er wij zo ooh. En ik weet niet wat ik doe, doe Hoe zijn we hier beland oeh, oeh. En ik dacht oeh, oeh, Dat ze bij je zo goed Bij elkaar En ik weet niet wat ik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 En was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren, en niemand werd er arm. Al But can't you see? Por eso olvidarte, Porque sinceramente duele recordarte. Si tu no la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik, om jou te vergeten. ik heb al dagen niet geslapen of gegeten. Ik ben al lang onder niet op als jij er niet meer bent. No contra de tequila. Pa que se De Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verzwakt. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet is er allemaal van jou? Ja. Porque sinceramente no le recordaste si tú no estás sola, da gan al combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. En denk ik om jou te vergeten. Ik heb van dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onderneemt aan mij bezweken. De man komt niet terug als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con dissimulo Que si al miedo te lo quito Ik geef tot dat ik een voze verkloot Ik zocht hoeveel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het leek alsof ik jou al niet meer zag staan En ik ving je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tú te con tu y tu Ik weet ik niet het voor je kon zijn, je zonder jou, ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo verzwakt. Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je je jou. En ik heb het voor je hart. Voor je hart, voor je hart. Voor je hart, voor je hart. Voor je hart, voor je hart. Voor De hart, voor je hart. Voor je hart, voor je hart.